radio scorpio, scorpio. 106 fm a lot of fans there never has been any choice for me i'm speaking to you today from the white house a place where american presidents have become outlaws and murderers themselves the united states of america sponsors the outlaws and killers of innocence and we are the friends of those who aid terrorists Peace and freedom will fail. May God continue to bless terrorists. Ah, oh, oh, oh, oh, oh, yes indeed, it's fun time. Oh, the great Salt Lake. En Een uh, favorite songs that was het Band of Horses met The Great Salt Lake van Everything All The Time op sub -pop. Denk aan My Morning Jacket en Neil Young. Uh, misschien wel een van de indie-platen van 2006, geproduceerd door hun stadsgenoot Phil Eck. die al eerder gewerkt had onder andere Big Business, Build to Spill, Less Savvy Fev en The Shins en Unwound. Uh, 26 mei speels in de tricks. Jawel, in die week kan je ze ook nog zien met 65 Days of Static, Slint, Shellac, Build to Spill en Apps. En het is nu tijd voor de New York Dolls. Hebben deze opa's nog een introductie nodig? Ik denk het niet. Dit nummer, We're All In Love, komt voor de laatste plaat, Someday It Will Please Us to Remember Even This, on Roadrunner. Het werd geschreven door Hanoi Rock's bassist Sammy Jaffa, die ook een vaste bassist is. Take it away, Juri Elze. Seeking ahead Everything to them is just a functional fit Got a bad reputation Just won't quit Defame with great suspicion Hostility despise Despite a phenomenal illusory Pretty fancy words But not really real Jack. kreeg dan net Fall Behind Me van de Donners van Gold Medal, hun vorige plaat op Atlantic. Ondertussen hebben ze met Atlantic gebroken nadat ze er twee plaat hebben op uitgebracht. De groep heeft gezegd, dat heeft geen invloed op het feit dat we een nieuw plaat aan het maken zijn en blijven toeren. Alstublieft. Funtime nieuws nu. Um, Homer heeft zojuist een nieuwe LP uitgebracht, Swan Songs for Broken Voices. Volgende week, zaterdag 17 maart, is de officiële release party van deze nieuwe LP. Ze viert in de klinker de aarschot samen met Findle, Break of Day en 10 Seconds Left... Um, wie er wil bij zijn, kan meedoen aan onze wedstrijd. We geven namelijk twee shirts en twee vrijkaarten weg van Homer. Mail als de dus je gegevens naar funtime at radioscorpio.com. Geef antwoord op de volgende vraag: Hoeveel full albums heeft Homer reeds op hun palmares staan, inclusief de nieuwe plaat? Dit is Homer met Stuck in a Moment. In was dit Lifetime. Uh, weinigen hadden het nog verwacht, velen gehoopt, maar nadat het band er in 1997 de brui aangaf, heeft Lifetime na enkele geslaagde reunishows een nieuwe plaat uitgebracht. Ze zijn helemaal back on track. Wat een plaat, menig punkrock liefhebber zal hier een vette kluif aan hebben. Dit was Lifetime met haircuts en T-shirt van zijn gelijknamige CD. Dit is nu de beurt aan Coldworker. Um, Coldworker band ontstaan na het stoppen en de tragische dood van Misco van Neesem in um, 2005. De gitarist en de bassist hadden hun handen vol met hun vorige bands Victims en Regurgitate. De drummer had geen nieuwe andere band, dus hij startte Coldworker op. Um, wat resulteerde in een extreem super metal band, um, zware dead metal, dus dit is, boot. Um, dit is Cold met die interloper van de Contaminated Void op Relapse. 90 een hele discografie uh, van Meilpaal in het extreme metal bij een pennen. Uh, binnenkort treden ze op op Graspop, um, 23? 23, 23 inderdaad. Um, een reunie optreden? Uh, de zanger Kevin zit ook nog in Venomous Concept, die dit jaar op uh, Hypertension, een uh, sublabel van Hypertension, Hollow Man, een vinyl uitbrengt op 333 stuks uh, Brutal Truth. Nadat ze gestopt zijn, daalde het um, marihuanagebruik op de Amerikaanse podium met 75% achter. Niet echt, fuck shit up bestond er toch ook, hè? Dit was Brutal Truth met Kill All Politicians van Sounds of the Animal Kingdom. En het is nu tijd voor Warzone, Android 10 van de Victory Years, een compilatie van eigenlijk de beste nummers van Warzone. Rabies was echt en rabies was hardcore to the bone, was het niet Christoph. Yep. De man zat altijd tussen het publiek en optreden. Het was een ongelooflijk spectakel om te zien. Destruction Destruction Psycho Michael, I love Destruction, and lost my brain once again. Uh, 1986 bracht Suicide. 1996, sorry, 1986 was Suicidal Tendencies zelf. 1996 bracht Suicidal Tendencies zanger Mike Muir nog eens een punk album uit. Deze plaat was gewoon een perfecte Suicidal Party plaat perfecte plaat gewoon. Nu is tijd voor de warmest red light runner van Wanted more op Discord. Uh, deze groep zat allemaal samen in de Pirate House in DC, een van de punkhuizen waar ook uh, bijvoorbeeld de make-up en zo zijn opgenomen en Amy Farina zit nu in de events en ja, Amy Farina is dus, dus van Joff Farina van Karate. We reden net Fugazi live and limp van die Argument. Uh, dit was hun laatste plaat... ...voor dat ze een keer jaren geleden... hiatus ja, gingen. Want Ian uh, had nog wel tijd. Joe had nog wel tijd. Maar ja... ...Brendan had niet zoveel tijd. Dus laten we even kort samenvatten. Ze zijn op hiatus Ian kan je nu terugvinden met Evens. Joe zit in een paar projecten bij John Frosciante en bracht dit jaar een solo plaat uit. Guy zit achter, zat achter Knoppen, onder andere de laatste plaat van de Blood Brothers. En Brendan is de man achter de Burn to Shine DVD-reeks. En het is nu tijd voor These Arms Are Snakes, Horse Girl van Easter op J3, Negapil en in de tricks en het is wel een van de betere platen die uh, vorig jaar zijn uitgekomen. Punk meets Pink Floyd en nog zoveel van dat goede spul. Goede shit gewoon. internet Saber to Tiger Pyramid van Extinction is Inevitable. Fantastische titel op GSL Records, Golden Standard Laboratories. Uh, de plaat kwam uit in 2005. Het was bij John Theodore van vroeger de Mars Volta. Ik weet niet wat de man vroeger de Mars Volta gespeeld heeft. Het was de drummer, zie ik hier net in perfecte gebarentaal voor mij. Het was de drummer. Nu, eventjes, iets serieus. Hoeveel albums heeft Homer reeds op een palmares staan? Inclusief de nieuwe plaat, hè? Huh? Hoeveel platen? Als je het weet, mailt het naar funtime.radioscorpio.com. Ik zeg funtime.radioscorpio.com, want wij geven weg. Twee t-shirts en twee vrijkaarten. Twee vrijkaarten voor wanneer? Wel, voor 17 -3. Volgende week zaterdag terug. Dus mailen, trollen. Mailen. Niet bellen. Mailen. Bel me niet, mail me. En het is nu tijd voor Yola Tango met Sugarcube sugar van I Can Hear The Heartbeat As One. Matador. Het, het is een groep die al sinds de jaren 80 koppig zijn eigen weg blijft gaan en de naam in die meer dan waard is. En ja, dat is dan ook het laatste nummer voor vanavond en tot volgende week, normaal gezien. eventjes een korte nieuw, uh, Wave Transmission gaat er niet zijn uh, waarom niet, ze hebben een korte DJ set ergens, of een lange DJ set ik weet het niet meer, ze hebben al sinds een DJ set en ze gaan er dus niet zijn, en u kan dit programma vanaf zondag beluisteren Radio Scorpio 106 FM